Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump lijkt Iran tot dinsdagavond 8 uur de tijd te geven... om de straat van Hormuz weer te openen. Hij noemt dat tijdstip zonder verdere context in een social media bericht. Als Iran geen actie onderneemt, zegt Trump dat de VS energiecentrales en bruggen in Iran zal bombarderen. De afgelopen weken heeft Trump meermaals gezegd dat er met Iran onderhandeld wordt... maar dat land heeft dat steeds tegengesproken.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 Oekraïne zegt niets te maken te hebben met de explosieven die bij een gaspijplijn in Servië zijn gevonden. Door die leiding gaat Russisch gas naar Hongarije en de Hongaarse premier Orbán suggereerde dat Oekraïne iets met de explosieven te maken kon hebben. Het incident komt een week voordat de Hongaren naar de stembus gaan voor een nieuwe premier. Viktor Orbán dreigt die verkiezingen te gaan verliezen. De levering van gas speelt bij de verkiezingen een grote rol. Behalve het binnenslepen van de landstitel door PSV... door het gelijkspel tussen Volendam en Feyenoord... gebeurde er vandaag nog meer in de eredivisie. NAC-Breda en Sparta-Rotterdam speelden ook gelijk. Het werd 0-0. Herenveen won met 4-1 van Herakles Almelo. go Ahead Eagles won met maar liefst 5-0 van PEC Zwolle... in een wedstrijd die anderhalf uur later begon dan gepland. De mobiele eenheid moest eerst het uitvak ontruimen... omdat PEC-aanhangers zich misdroegen.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 Heftig, heftig hoor. Heel heftig, ja. Ja, ja. En dan denk je, nou, dat zijn we allemaal nu wel gewend. Nou, het, is echt, het slaat in als een bom bij alle gemeentes waar Wordt we spelen. Wordt er nog steeds gespeeld? Ja, maar ik zou het in december nog spelen. Maar toen moest ik geopereerd worden. Ja. En we gaan in... Uh, hier heeft het gespeeld in de kerk...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 zeberpad gekregen, een op, ja, ja. in Limmen, oh, dat je denkt ja in Limmen zijn ze ook, ja. denk ik dan altijd, dan moeten ze lachen en, en toen wilden zij al in um, in mei wilden ze al laten spelen dus we moesten heel snel daar spelen de hele creme de la creme van Nederland zat daar, van ja. alle provincies ja, okay. de, we hebben een een recensies kregen in alle kranten dat we dachten wow, wauw en nou, dan gaat het lopen ja. en het is gewoon op Instagram en Facebook die bidstool en het nummer eh, van Roberto Fleck. He, wel, uh, dat, uh, van, dan, uh, dat mooie nummer en dat ja dat, dat gaat het lopen ja so, Fred en je bent bekend in de Kennemerland ja uh, maar Be, ook landelijk? Speel je wel eens landelijk? Landelijk spelen we wel Speel ik veel in Dordrecht, maar allemaal heel veel historisch. We hebben ja, ja. heel veel historisch in, ja. in het land. Maar ja. goed, daar, daar ligt je hart ook. hè? Ja, vind oh. ik ook leuk. Maar ja. het, het, het gekke is, is. Het is niet moeilijk om nee. steeds van, van een rollen te switchen. Dus, nee, ik, ik heb mijn pruik op, daar ben ik die. Oh. Want soms ben ik krukjes, ja, maar dan, en dan moet ben ik je wel smeren. de tekst weten. Ja, maar dat gaat vanzelf. Oh. En dan als ik dan eens, dan was ik overdag krukjes en s'avonds Rembrandt, zag ik het Rijksmuseum. Dan pak ik ook meteen, ben ik die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 en opstel het ook nog. Opstel het ook nog. het ook nog. Ja, een paar jaar geleden nog. Oh. Je ja, hebt een heupoperatie dit, maar ik stond er. Zo. Ja. Jeetje, ja, ja, die Fred. Ja. ja. ja. Zeg, Fred, je bent ook nog voorzitter van de Stichting Living History. Ken hem al. Op. Ja, ken hem al. Wat, wat is dat voor een stichting? Uh, de stichting, ze allemaal, uh, alles van historische feiten vertellen we in verhaal. Dus, uh, Doops in de Kerk. Um, Rijksmuseum. Kellermans is heel groot. Kellermans hebben wij tot Alkmaar. Ja, ja. Dus we schreven op alles over Alkmaar. Dus alles. We hebben ongeveer 25 tot 30 mensen in dienst. Die overal inzetbaar zijn om te spelen. Oké. Okay. Ja.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 Echt, het is het grootste stroomgemaal ter wereld, maar het is ook het mooiste. Even de mooiste. Ja, jij vindt zeggen. het mooiste, Ja, nou, industrieel. Ik denk, iedereen die binnenkomt, je rijdt langs die weg. Die <lacht> denken, <goed>, die armen <lacht> gaan heen en weer. Maar het is. Elektrische.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 En t, ja, de watervolf werd het ook genoemd. En toen dacht ik, ja, nu moet die uh, drooglegging. En, uh, maar het was de koning toch? De, de koning die was toch de... Willem I, ja, ja, die, die heeft die... Toen, toen gezegd, we gaan nu uh, wat aan doen. Ja, ja beste ja, best manier. Tegen, want ja. die koning Willem I was uh, geld, dus die gooide uh, zoveel geld over de balk. Dus uh, het is wel Johanna Borski in Elswoud die de boel gered heeft, de Nederlandse bank. Oh, ja? Die heeft veel 1, want die 1 ja. gaf veel te veel geld uit. Oh, okay. En die boskie is dan ook weer een heel verhaal. De koning maar, met God in zalm. Ja, maar het werd te gevaarlijk. Amsterdam ging verdronken bijna ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. En toen zijn ze dan, uh, die drie stoomgemaagd gekomen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En dat was eigenlijk... en dat, Net als een beemster, het was droog en binnen een paar jaar hadden ze... Uh, was allemaal weer graan en alles gewassen. Het was een rijkdom, die bodem ja. was rijk. Ja. En het was hier ook. Wel prachtige verhalen, eigenlijk. Ja. Want hoe uh, oud is het eigenlijk? Uh, uh, 1851 is het eigenlijk drooggemalen. gemalen. Ja, ja, ja. ja. Dus de dus Kajnagen je je is droog. al zo oud. Ja ja, ja, ja. En het dorp is ook historisch. Want je hebt natuurlijk ook Hoofddorp, je hebt Nieuw-Verp, uh, maar ook uh, Abenes... En dan heb je weer JP heijen zitten die wel ook spelen. En niemand weet wie is JP heijen. Ja. En als ik dan zeg, uh, klein klein kleutertje en uh, zeven kikkertje de boeren sloot. Maar ook Sigins komt de stroomboot en uh, uh, ja, uh, uh, uh, uh, hoe heet het nou? Uh, zilvervloot.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 Legendaar figuur. Ja. Nou, zo zijn alle figuren. En er word ik gek soms in mijn hoofd van het schrijven. Ja, dat... Want ik kan van alle figuren. Soms laat ik ook alle figuren bij elkaar komen. Oh ja. Dat... En jaren dan. En wordt het even... ook gezellig? Ja, dan wordt het gewoon van. Ik ben de beste, weet je wel. Oh. Nou, wie nou de... dan krijg je een soort strijd, weet je wel. Ja, ja? ja. En dan heb je de anekdotes. En dat ja, is wel heel altijd heel, heel leuk. leuk. Ja. En dat gaan we in altijd ook doen. Ja, ja, ja. En je geeft ook lezingen, Fred. Ja. Waarover? Uh, de lezingen gaan meestal over. Uh, uh, de,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 een hart geeft.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 Naar, uh, die, die, die, wat we nu een paar weken geleden hadden, dat ze die zielenknijpers dat ze, dat ze je kunnen genezen, homogenezingen oh, ja, of ja, ja, kankergenezingen. Ja. Weet je, ja, maar, nou daar dingen waarschuw ik de mensen voor, want mensen zijn uh, dat ze eenzaam, erin geloven, want ze, ze geloven, maar, wat, wat is het totale onzin? Natuurlijk. Ja, maar, maar, maar het komt ook om de eenzaamheid van de mensen. Ja, ze ja. klampen zich vast aan ja, ja, ja. iets ja, ja. en dan als iemand aardig is, dat ze denken: Oh, wat is dit erg ja. en dat.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 Goh, wat leuk, twee broers. Mm. Ik zeg, nou, roep, en dan roep ik nog één eigen tweeling. Ik zit alleen 32 jaar tussen bij het eitje. Ja, en de ja. Ja. Denk ik. Maar als ik dan zeg, ja, ik word 73 van de week. Ja. Nou, en hij wordt 51 eind, uh, over de zomer. Ja, ik denk ik, ja, ja. Maar nu ik die, dat zakje heb, dan voel ik me wel oud. Ja, dat en dan, dan ik wel zeg ik, je moet uh, maar iemand anders zoeken. Ja. Oh ja, en dan. Nee, dan wordt hij boos. Want ja, die, ja, dat snap die, ik. Die, die, ik. Ik heb andere mannen ook vijf jaar verzorgd. Ja. En ik denk, oh ja, daar kom je ook door. Wat Zo. is de tol, toch de liefde die je ja, verbindt, okay, ja, verbindt? Ja, Het verbindt, ja. Fred Rozenhart, vraag ik nog even door over de partner van Fred. Dus zit hij ook in het vak? Nee, nee, hm. nee, nee gelukkig niet. Ook niet, hij Nee, weet je, dan een uh, andere man die overleden is, die, die schreef veel teksten voor hm. iedereen. Want die was uh, ook van Jan Rot en van Rob en Bart -Groen. Okay, de Nijs ja. en Barbara de Grote, buurman. Maar die zei als we altijd. Uh, uh,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 Ja? Dat je denkt, nou ja. Hoe wat, je? Nou, wat fout gaat. Oh, of, uh, dat ja. weten alleen jullie. jullie dat ja, dat en is. daar praat je over. Dus iemand ja, ja, anders ja. zegt, ja, daar hebben we het toch over. Ja, ja. ja, ja. ja. Dus, dus, en bedoel, de, het is dan, de, de, het, is dan de, de, het goed gedicht, het applaus. En je staat er al die tas al je rotsje op te ruimen. Ik zeg, mm. nou, dat is het. Yes. Ja, kan het goedkoper. Want eigenlijk, ja. Ja, het is goed voor je cv. Dan zeg ik altijd, nou, nu vroeg iemand ook. Kan je wat doen? we hebben niet zoveel geld. Het is goed voor je cv. Ik zeg, ja, ik sta met mee in het graf. Ik heb een zakje al op mijn buik. Ja, ja. Ja. <laughs> nou ja, en, dat bedoel ik dan gewoon. Uh, ja, met kunst, weet je, het is allemaal duur. Ja. Het is allemaal uh, de uitvoerende moet altijd goedkoper. Maar dat is gelukkig. Dat, dat is ook weer met de politiek. Hè? Dat, uh, um, mijn familie, ik ben een, de jongste dan, hè? en mijn oudste broer, die zijn in de tachtig, en die zeggen altijd, ja, Fred had nooit gewerkt.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 Geloof je niet, we zitten te zeuren over onze lelijk dorp, over een le lelijke kust. Mm. En elke World Pride, alle films waar Pride is, is voor de eerste die vertoond wordt. Met een drone of een vliegtuig. Je meent het. Gaat de bouwers zie je dan. Ja. Dan wijkt die filmpje helemaal naar, naar de circuit.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 Oh to that river flowing wide sit out song